Citydijkers met het NOS Journaal. Bij de pakketafdeling van PostNL verdwijnen dit jaar 200 tot 300 banen. Door de stijgende prijzen werd er minder gekocht en stuurden bedrijven ook minder pakketten. PostNL moet vanwege de tegenvallende resultaten dit jaar 20 miljoen euro besparen. In de komende jaren moet het postbedrijf nog meer bezuinigen. Bij wraakacties van Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse dode gevallen... Zo'n honderd anderen raakten gewond, meldt de Israëlische krant Haaretz. De geweldexplosie volgde na een schietpartij eerder op de dag... waarbij een Palestijn twee Israëliërs doodde. Een groep kolonisten nam vervolgens wraak... door auto's en woningen in brand te steken. Premier Meloni van Italië heeft geschokt gereageerd... naar de dood van tientallen migranten op de Middellandse Zee. Zo'n 60 mensen kwamen om toen hun boot verging... Volgens de Italiaanse kustwacht waren er zo'n 120 mensen aan boord. De migranten, Pakistanen, Afghanen en Somaliërs... waren vertrokken uit Izmir in Turkije. De VWO-eindexamens wiskunde en natuurkunde... zijn steeds makkelijker geworden, concluderen onderzoekers. Volgens Trouw bevatten de vragen tot de helft minder examenstof... dan 30 jaar geleden. Ook zijn er minder denkstappen. De gemiddelde cijfers voor wiskunde en natuurkunde stegen wel... Maar dat komt volgens de onderzoekers dus niet, omdat de schooldieren slimmer zijn geworden. Het weer helder en landinwaarts vriest het enkele graden. In de ochtend is het droog en zonnig, smiddags af en toe wat stapelwolken en dan een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even van de hart van de ANWB.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 as you have Dees for, for dan Het spijt me, ik wil dat je weet. ik ben het probleem. Wat para, ja para nog steeds Want die vestlijft mij is een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 Ik wil dat je weet, heb je die? Ik ben het probleem. Word para, ja, para nog steeds. Want die fast life mij in zijn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 Weet me, ik wil dat je weet Hij die ik ben het probleem Word para, ja para nog steeds Want die verslijf heeft mij in zijn geest you check them. Let's make love tonight Wake up, wake up, wake up, wake up Cause you do it right En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. PostNL schrapt dit jaar 200 tot 300 banen. Het bosbedrijf moet bezuinigen vanwege tegenvallende resultaten over het afgelopen jaar. Door de stijgende prijzen werd er minder gekocht en stuurde bedrijven ook minder pakketten. Bij wraakacties van Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse dode gevallen. Zo'n 100 anderen raakten gewond. De geweld-explosie volgde na de moord op twee Joodse koronisten. De Oekraïnse president Zelensky heeft een hoge militaire commandant ontslagen. Hij gaf onder meer leiding aan het leger dat tegen de Russische troepenvecht in de Dom was, in het oosten van Oekraïne. Het weer, droog en vanochtend veel zon. S'middags af en toe wat stapelwolken en dan maximaal 7 graden. Dan weer lopen, want dan ben je ineens alleen Staar in de spiegel, trek me terug Ik zou beter moeten weten Probeer het besef van het geluk in me op te nemen Want ik weet dat ik eigenlijk blij zijn.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 Eerst weer even met mijn vrienden en zo veel warmte werd gezet. Maar toch is er iets veranderd qua genieten, want al mijn leven is nu echt. In het middelpunt is alles weg. Ik zou beter.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 Dat ik eigenlijk gelijk blij zou moeten zijn. Met wat er gebeurt met mij. Mooie dingen deze tijd, maar ook. Oh As I am together we cry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 And got me, wake it up.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 It looks as like knee-chips But my obsession won't let me.